De politie heeft zeven mannen opgepakt voor verboden wapenbezit. Ze hebben op een schietbaan in Amersfoort met illegale volautomatische wapens geschoten. Bij invallen zijn 15 wapens, munitie en geld in beslag genomen. De mannen hadden zelf een schietclubje opgericht en huurden in Amersfoort een baan. De arrestaties werden verricht na een onderzoek van maanden... waarbij de politie op de schietbaan cameraatjes plaatste in kogelgaten in het plafond. Van de zeven gearresteerde mannen hadden er drie een wapenvergunning. Onderzocht wordt nog of de wapens zijn gebruikt bij overvallen of andere misdrijven. Exploitant Tepco van de kerncentrale in Fukushima is begonnen met compensatiebetalingen. Het geld wordt uitbetaald aan lokale overheden in Japan om mensen te helpen die vanwege de nucleaire crisis hun huis hebben moeten verlaten. Het gaat om overschotten, om voorschotten, omdat de definitieve schade nog niet bekend is. Vast staat wel dat het om enorme bedragen gaat. De beurskoers van TEPCO staat daardoor enorm onder druk. Het aandeel heeft sinds de tsunami 80 van zijn waarde verloren. Intussen worden in de Oceaan bij de kerncentrale zeer hoge doses radioactiviteit gemeten. De straling ligt miljoenen malen hoger dan de norm. Al variëren de metingen van de afgelopen dagen sterk. In die voorkust hebben troepen van de gekozen president Wattara de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van de huidige president Bakbo zijn omsingeld. Het is nog onduidelijk of hij zich in een van de gebouwen bevindt. Het offensief van de watara aanhangers kwam een paar dagen geleden in Abidjan tot stilstand. Door de beschietingen gisteren van Franse militairen en VN-troepen konden ze hun opmars weer voortzetten. De internationale troepen beschoten onder meer wapenopslagplaatsen en militaire basis van zittend president Bagbo. De Libische vrouw die journalisten in Tripoli vorige week vertelde dat ze was verkracht en gemarteld door militairen van Gaddafi, is weer opgedoken. In een telefonisch interview met CNN zegt ze dat ze nog in Tripoli is en dat ze na haar beschuldigingen 72 uur is vastgehouden. Volgens haar wordt ze met de dood bedreigd. CNN zegt niet helemaal zeker te weten dat de vrouw echt Eman Obeidi is, maar dat het er wel op lijkt. De vrouw drong vorige week een hotel binnen om haar verhaal te vertellen tijdens een persconferentie. Ze werd door veiligheidsfunctionarissen overmeesterd en afgevoerd. Het Libische regime zei dat ze een dronken prostituee was met psychische problemen. Dan is weer nog bewolkt, met vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Het wordt 11 graden op de wadden tot 16 in het zuiden. Morgen in het noordoosten eerst nog een bui, daarna droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Nou weer bij verkeersinformatie nog 130 kilometer aan file met veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp, 8 kilometer. Werkzaamheden op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen. Bij Nieuwlanden, 4 kilometer. En de langste file op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar. Tussen Warmond en Wassenaar, 11 kilometer.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 Ik ben André Schoonhoven, adviseur MKB van de IRG. Hoeveel bank wil je hebben? IRG. In de toekomst wordt de auto een denkende machine... die zelf ingrijpt als de situatie gevaarlijk wordt... en loopt een bejaarde niet meer met een rollator, maar in een exoskelet. Vanavond in Labyrinth, de machinemens. Om tien voor half tien op Nederland 2.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, bijna zes minuten over negen. Alle 228 inzittenden kwamen om in dat toestel van Air France. dat in zeven ongelukte in 2009. Straks een deskundige over het naar boven halen van delen van dat toestel. Maar eerst naar de zingende president van Haiti. Nou, dat is hem volgens mij. Taxi inderdaad van Sweet Mickey, Michel Martelli. Haiti heeft een nieuwe president land dat vorig jaar zwaar werd getroffen door de aardbeving heeft nu een muzikant als leider. Uh, hij, dus uh, sweet Mickey voor zijn fans. Volgens de voorlopige uitslag kreeg hij twee derde van de stemmen. Hans-Jaap Melens van de, de op Kent hij het goed? Schreef onlangs een boek over de aardbeving en de nasleep daarvan. En Hans-Jaap, goedemorgen. Goeiemorgen. Michel Martelli ken je ook, hè? Ja, en als ik deze muziek hoor, denk ik, wat doet het toch steeds in Libië? Dan is <laughs> de muziek toch anders. Maar, uh, nee, ja, Sweet Mickey is een, uh, is een bekende in Haiti al vele jaren. Uh, en zeker ook in het muzikantenmilieu waar ik me vaak in begeven, Omdat ik logeer daar in een hotel gerund door een neef van Sweet Mickey, Richard Moores. Die zelf ook een band heeft en ook heel politiek geëngageerd is. Net als Sweet Mickey, want hij presenteert wel als een outsider hè, in de Haitiaanse politiek. Maar dat is eigenlijk een beetje toneelspel... Hij is al jaren heel dicht op de politiek bezig, maar vooral met uh, ja, politieke teksten. En wat zijn die teksten? Wat wil hij met Haiti? Ja, iedereen wil al jaren Haiti er bovenop helpen, maar dat lukt maar steeds niet. Maar hij is iemand die al hetzelfde tegen Aristide ook geageerd heeft, die nu juist weer teruggekeerd is, de ex-president die weer terug is in uh, Haiti. En hij wil uiteraard de wederopbouw helpen bespoedigen. Maar hij wil ook gratis onderwijs. Onderwijs is natuurlijk een heel belangrijk punt in een land waar de helft van de uh, bevolking niet naar een uh, school gaat. Mm. En ja, er moet heel veel gebeuren uiteraard in Haiti. En dit, dat kan gerust ook met deze president die een heel bond verleden heeft ook, trouwens. Hè? Want het is een president die niet alleen toegeeft dat hij wel eens een beetje drugs gebruikt heeft, maar... Hij stond er ook bekend dat hij op het podium wel eens zijn een broek liet zakken en zijn billen aan het publiek toonde. Oké. Okay. in luiers <laughs> optrad uh, en jurken. Uh, en dat hoef je zeker in Haiti niet uh, te disqualificeren. Dat, dat vond het publiek altijd prachtig. Ja, nou, we kunnen er lacherig over doen. Nou, aan de andere kant, grote belofte, gratis onderwijs. Kan hij dat wel waarmaken? Dat denk ik niet. Ik denk dat wat de recente Haitiaanse geschiedenis heeft laten zien, met alle nieuwe presidenten, dat die mensen gejuich werden binnengehaald en met veel boegeroep weer eruit werden gestuurd. En dat risico loopt ook deze president. Maar wat ik denk wel belangrijk is, dat er nu even rust is in Haiti op het politieke front. Want uh, je zag het in de eerste ronde van de verkiezingen, waarbij Sweet Mickey niet eens uh, naar de tweede ronde door mocht. Want na politieke uh, internationale bemoeienis mocht hij dan wel en werd de kandidaat van de regering opzij geschoven. Uh, dat in ieder geval is het geld dat beloofd is aan Haiti, internationaal gezien dat dat sneller nu die kant op kan komen. Want nu weten internationale gemeenschap in ieder geval met wie ze te maken hebben... wie de nieuwe president van de komende vijf jaar is. Ja. En ja, ik kan niet verder veel uithalen. Het parlement, het hogerhuis in, in uh, Haiti wordt gedomineerd door mensen van de oude president van Preval. Dus daar intern zal het nog allemaal moeilijk gaan... Maar het is een nieuw gezicht, het is een vrolijk gezicht. Hij is 50 inmiddels, hij is iets, uh, uh, iets rustiger geworden. Houdt zijn broek tegenwoordig wel aan. Maar, maar het is in ieder geval grote groot feest. Uh, al, uh, al uren in Port-au-Prince. Uh, ik volg het op afstand. Maar uh, ja, mensen lopen met het cijfer 8 op hun hoofd verschilderd uh, uh, door de stad. Uh, en heel muzikaal, heel, heel feestelijk. Is het is op dit moment een, af en toe een feest in deze toch mo moeilijke. Even Hans, van waar die acht? Dat was lijst acht, daar was die van. Okay. En, uh... Maar, en er maar... waren heel veel lijsten in het begin en heel veel mensen wilden meedoen. Ook Mike Levy bijvoorbeeld, en, uh, een muzikant die, het, uh, die werd uitgesloten ja. van de kiescommissie omdat hij te veel buiten Haiti had gewoond. En de Nicky heeft ook al in uh, Florida gewoond, maar hij ja. heeft genoeg roots in Haiti om wel president te maar Hans -Jaap, zijn. Maar uh, Hans-Jaap, we zijn toch enigszins in verwarring? Want aan de ene kant dat Broek laten zakken, wat gerommel met drugs, aan de andere kant wel degelijk politiek geëngageerd zijn en ook actief zijn. Is dit. De man, zeg jij, die Haiti op dit moment wel kan gebruiken? Haiti misschien zelfs wel nodig heeft? Ja, ik denk dat Haiti moet gewoon iemand nu hebben. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. En er is in ieder geval, uh, ja, hij zou 68% van de stemmen ongeveer hebben. Dus in ieder geval veel vertrouwen van de bevolking dan, uh, althans het deel dat is gaan stemmen. Dat is ook maar een klein gedeelte eigenlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat, dat de rust belangrijk is. Dat je kunt zeggen van, oké, okay, nu een streep onder het politieke rumoer. Hè. Want na de eerste ronde was er een hoop uh, gedoe... waardoor hulporganisaties niet meer de deur uit konden. De wel in de stad. En, en dat is in ieder geval hiermee voorbij. En dan heeft Haiti een hele lange weg te gaan. Maar daar moet internationale bemoeienis bij blijven. daar moeten uh, ja, moet ook journalisten naartoe gaan. Ik heb al ze gezegd van, ik ben altijd bang dat na de eerste verjaardag van de ramp... Uh, dat dan de aandacht minder zou worden. En daar ben ik zelf een onderdeel eigenlijk van. Want ik heb me ook geconcentreerd op een ander deel van de wereld. Ja. Maar het is denk ik heel belangrijk... want dit land heeft echt een hele diepe val gemaakt... wat al heel erg op de bodem van de ravijn lag. Nu weer en, even... Ja, daar ja. kan hij misschien toch een beetje aan helpen. Nu weer even over Haiti. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroepen en vooral dus over de nieuwe president Michel Martelly, oftewel Sweet Mickey. Het is elf minuten over negen. Wij gaan weer eventjes naar Ivoorkust. In dat West-Afrikaanse land hebben de Blauwhelmen, de VN dus... en Franse troepen zich in de strijd gemengd. Ze hebben de troepen van Gbagbo beschoten. De president die afgelopen november de verkiezingen verloor... maar weigert op te stappen. Nou, zo klonk dat ongeveer. Aanhangers van Bakbo's uh, rivaal Wattara hebben inmiddels bijna het hele land in handen. Alleen in die belangrijke stad, misschien wel de belangrijkste, Abidjan wordt nog gevochten. Volgens een woordvoerder van Wattara hebben ze het presidentieel paleis en de residentie van Bakbo inmiddels veroverd. En we kunnen zeggen dat op dit moment de meeste van de have zijn reached en het uh, is een volledig succes. Ja, groot succes dus. De meeste doelen zijn in handen. Maar Bakbo hebben ze volgens deze woordvoerder nog niet in handen. Ze zijn wel naar hem op zoek in de residentie. Hij is supposed to be at his residence. That's what we heard. Het is een van want je hebt zoveel Dat mensen dat moet zijn. Ja, hij zou er moeten zijn, maar gevonden hebben ze Bakbo nog niet. Het kamp van Bakbo ontkent dat de residentie trouwens is ingenomen. Steven Ellis is Afrika-deskundige, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En, uh, hij vertelde ons eerder dat hij verrast is door de militaire acties van de VN en de Fransen. Nou, het is... Het is een uh, rare ontwikkeling in de zin dat uh, de Verenigde Naties zit al jarenlang in I Ivoorkust... ...en natuurlijk in principe probeert objectief te zijn tussen de strijdende partijen. Maar ze zijn, uh, de, de vn troepenmacht is zelf um, doelwit geweest van de Bagbo-strijdkrachten... ...plus de, de burgerbevolking is in gevaar. Maar dat betekent dat Bagbo heeft tegen hem de strijdkrachten van zijn rivaal de Heer wattara ...plus de Fransen, plus de VN... Hij uh, heeft, uh, heeft altijd gepretendeerd dat er een internationale samenswering tegen hem is. En nu is hij inderdaad helemaal omsingeld. Alex Banze komt uit die voorkust en leidt vanuit het Friese Bolzwart de internetkrant Connection Ivorien heeft ieder uur contact met zijn land. Hij maakt zich grote zorgen om de burgerbevolking. De familie van mij is heel gevloed. Ja. Uh, naar Ghana voornamelijk. Want die staat in Abidjan. Abidjan is dichter bij Ghana. Het is de... Uh, de uh, het uh, dienst bij land, het uh, oosten van, van die focus. En daar zijn die familie en vrienden en collega's uh, gevlucht, ja, naar Accra. Veel vluchtelingen gaan ook naar Liberia. Nou, ze zijn er slecht aan toe, zegt Rinke de Lange van Artsen zonder Grenzen. Ik zag gisteren iemand die uh, met, met enorm voeten en wonden aan de voeten... omdat hij zonder schoenen het bos in was gevlucht... en daar volgens uh, twee weken door heeft getrokken om uh, Liberia te bereiken. Wij uh, proberen zo veel mogelijk, zo, zo dicht mogelijk bij de vluchtelingen te komen. Um, en daar uh, geven ze medische behandeling. En dat is dan meestal is dat, uh, de, de ziektes zoals malaria. En dan is um, bijvoorbeeld uh, UNHCR is bezig met het uh, inrichten van sentientkampen en, en ook vluchtelingenkampen. Nou, dus rinken de lange van artsen zonder grenzen over die enorme vluchtelingenstroom die ze proberen op te vangen. Um, Iworkust, ja daar lijken toch de, de dagen van uh, Bakbo geteld. De troepen van zijn rivalen, de Wattara, hebben de stad Abidjan nu bijna grotendeels in handen. Wij houden dat uiteraard in de gaten. Meer uh, hierover vindt u op onze website nos.nl. Maar er zal ook meer zijn op Radio 1 in de loop van de ochtend. Het wrak van de neergestorte Franse Airbus is gevonden. Maar het ligt op 4 kilometer diepte in de oceaan. Hoe haal je dat boven? Hopen we zo te horen. Eerste de verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met nog 80 kilometer aan file. Met vrij veel vertraging nog steeds op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Er is net een ongeluk gebeurd op de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt. Er nou staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En de langste file op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar. Tussen Warmond en Wassenaar-Kerkenhout, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is kwart over negen. Verslaggever Louis Dekker is nog altijd op pad met de elektrische auto. Volledig elektrisch, dat is leuk en aardig, Louis. Maar hoe ziet dat er onder de motorkap uit? Heel anders, Lara. En uh, zo anders dat ik het mag gaan vragen aan de expert, dat is Erwin Peters. <laughs> ik snap er namelijk zelf nog geen fluit van. Ik durf er ook niet met mijn vingers aan te komen. Uh, Erwin Peters is jarenlang wegenwacht geweest. heeft dat zo goed gedaan dat hij inmiddels is doorgegroeid richting research en development. En als het ware de, de toko een beetje aanstuurt, als ik het heel simpel zeg. Even kijken, ik moet even een hendeltje doen. En dan loop ik naar hem toe. Deur dicht. Kap open. Ik openen nu de, de motorkap. En dan zie ik dat ik niks uitstoot. Althans, dat moet ik dan maar geloven. Hè? Dat klopt. Uh, zero nou, emission. Dat klopt, zero emission. Uh, uh, hier onder de motorkap uh, ja, bevindt zich uiteraard uh, een elektromotor. Uh, die is ook anders dan uh, bij een conventionele auto uh, waar je de verbrandingsmotor uh, uh, hebt. En dat betekent dat u de wegenwacht moet gaan adviseren om heel anders te werken. U moet scholen. Ja, klopt. We moeten onze wegenwachten ook opleiden. In eerste instantie ja, een training om hoe om te gaan met, met het hoge voltage bij deze auto. Is dat ingewikkeld? Uh, nou. Op zich uh, niet. Uh, we hanteren daarvoor de, de NEN-norm uh, de, de NEN die ook voor de, nog voor de kantoor en de, en de, uh, de thuisinstallaties uh, uh, geldt. De NEN-norm? De, de NEN, ja, dat is een normering die door de branche is, um, is, uh, wordt vastgesteld. Nou en In eerste instantie voor de, uh, ja, voor de hu voor, voor huis- en kantooromgeving. En we willen uiteindelijk ook naar een NEN-normering toe voor de elektrische auto. Die is er op dit moment nog niet. Maar... Ik snap het nog niet helemaal, maar het komt erom neer dat u uw collega's moet uitleggen. Doe dit wel, doe dat niet. Blijf van sommige onderdelen vooral met je handen af. Dat klopt. Is dat het? Ja, dat klopt. Handschoenen aan? Ja, dat is ook iets. We zijn ook aan het onderzoeken welke veiligheidsmiddelen we een weeggacht mee moeten geven. Nou, bijvoorbeeld ja, handschoenen. Welke, waar moeten die aan voldoen? Die moeten ja, uiteraard ook isoleren. Uh, ook de apparatuur waar ze mee gaan meten, die zal ook moeten voldoen aan, uh, ja, aan bepaalde normen, aan veiligheidsnormen voornamelijk. Nog nogal hoop te doen hè? Ja, we hebben nog uh, genoeg te doen, ja klopt. Dus als ik bel deze week dat ik een technisch probleem heb, dan kan het zomaar zijn dat u me nog niet kunt helpen? Of niet zoals u zou willen? Nou, we kunnen u wel helpen. Want ja, buiten de elektromotor uh, en, het, uh, en het batterijpakket... wat anders is ten opzichte van de conventionele uh, auto... is er wel gewoon een 12-volt-bordnet uh, uh, in deze auto. Er zit ook gewoon een 12-volt-accu in... die nodig is om het uh, voertuig uh, op te starten. Dus op Huis, mening... tuin en keukenwerk. Dat dan wel, ja. ja. Die, die 12-volt-accu uh, wel. Ja. Zullen we maar weer dichtgooien dan? Ja, prima. En de ANWB... Ja, die zal de komende tijd met heel wat snoertjes onderweg moeten om mensen als ik te helpen. En dat wilt u niet, hè? 24 snoeren achterin. Nee, dat klopt. We willen ja, graag tussen het voertuig en, uh, en de 22 volt aansluiting een gestandardiseerde uh, aansluiting. Goed, u mag weer op weg met benzine of met diesel? Benzine. Dank u wel. Louis Dekker rijdt dus de hele week in een elektrische auto. U hoort hem morgen weer. Want in 2009 verongelukte Airbus van Air France zijn in de Atlantische Oceaan delen gevonden. Alle 228 inzittenden kwamen om bij dat ongeluk. De motoren en delen van de vleugels zijn nu boven water gehaald. Van de zwarte doos ontbreekt nog elk spoor, maar die willen ze wel graag hebben natuurlijk. Gaan we erover praten met Kees van Essen van bergingsbedrijf Smit Salvage. Goedemorgen meneer van Essen. Goedemorgen. Hoe schat u dat in? Het ligt op vier kilometer diepte in de Atlantische Oceaan. Wordt dat een lastige klus om zo'n vliegtuigwrak boven water te halen? Ja, dat uh, moet je zeker niet uh, onderschatten en dat ga je ook niet over één nacht eisen om daar een, uh, een wild plan voor te maken. Uh, ik noem u net noemen dat er al uh, vakstukken boven water zijn gehaald. Uh, ik moet me ook uh, refereren aan de berichten in de pers, in dus ja. de krant en daar zouden ze gelokaliseerd zijn, maar ik heb niet gelezen dat ze al boven water zijn gehaald. Dat is natuurlijk wat anders dan het uh, vaststellen waar het ligt. Ja. Maar goed, dat kan een misverstand zijn en we zijn toch afhankelijk van andere ja. bronnen. Nou, er zijn in ieder geval in het verleden ook, ook redelijk kort na het incident... Ook in ieder geval wel wrakstukken geborgen, die, die zijn misschien ja. boven komen drijven. Ja, maar waar de luchtvaartdienst interesseert is, geïnteresseerd, is natuurlijk in de oorzaak van en om in ja? de toekomst te voorkomen. Dus dan geeft de zwarte doos altijd met zijn gegevens, uh, in ieder geval kan er een licht op laten schijnen. Uh, we hebben in het verleden wel meegewerkt aan uh, vliegtuigen boven water. Niet van deze waterdiepte, maar om uh, vast te kunnen stellen of het eventueel om een bomaanslag ging, uh, terroristische aanslag. Uh, en dat kunnen natuurlijk met sporen kan het water weer uitgezocht worden. Het kan diverse redenen hebben, maar normaal gesproken ga je proberen of voor de nabestaanden lichaam boven te halen of je gaat uh, voor uh, de oorzaak, de, de, de, de vinding van de, hoe het gebeurd is en om te voorkomen dat het later weer gebeurt. Het hm. uh, laatste wat wij gedaan hebben is twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, bij Bonaire een klein vliegtuigje boven water gehaald wat op 180 meter water niet zo lag en de reden daarvoor was dat de piloot nog uh, in het vliegtuig zat en uiteraard de nabestaanden zeer uh, blij waren dat die... Uh, dat het lichaam boven water gekomen is. Ja. Dus het kan we verschillende redenen hebben om, uh, om uh, dit uit te voeren. Maar dit is natuurlijk een heel grootschalig uh, iets. Meneer wij... Van Essen, hoe, hoe, hoe ja. doet u zoiets op, op zoveel kilometer diepte? Um, gaan er dan eerst duikers naar beneden? Hoe, hoe werkt zoiets? Nee hoor, duivels is. Uh, je hebt al systemen waar je in een mini-mini onderzeeër tot hele grote diepte kunt komen. We zijn in de tijd. We nemen onze bernie bij de Comsommelet in 1991 uh, geweest. Een nucleaire uh, Russische uh, onderzeeboot die gezonken was. Waarbij we. ...een plan gemaakt hebben om dat hele ding naar boven te halen... ...vergelijkbaar met de, met de koersk, zeg maar, wat we gedaan hebben... ...maar dan de was op uh, uh, 100 meter waterliefde. Dit ding lag op 1600 meter waterliefde. Daar is een plan gemaakt uh, in samenwerking met de firma Herema en DSM. Die had een vezel ontwikkeld die heel sterk was uh, en die uh, toch een uh, uh, dun diameter had... ...dus dan kun je flink naar beneden spoelen. Mm -hmm. Alleen toen is de omzwaai gekomen in, uh, in Rusland en was het budget weg... ...en uh, dat ding ligt er dus nog... Dus ja, het is ook wel altijd wel wat voor geld tegenover staan. We zijn natuurlijk commercieel opererende bedrijven. Ja, maar... zou het hier ja. kunnen, meneer Van Essen, zou het in zijn geheel naar boven kunnen? Of zegt u van ze gaan zich toch concentreren op de stoffelijke resten van de mensen die erin zitten? Nou, wat ik gelezen heb is dat een stuk van de romp uh, gezien is waar nog uh, menselijke best zichtbaar waren en welke staat, Dat is natuurlijk ook uh, gissen. Dus uh, het, het komt nooit in zijn geheel naar boven, want het ligt in brokstukken nee. op de uh, oceaanbodem. Dat lukt hier niet. Dus het zal toch, uh, nou, het lukt wel. Je zou bijvoorbeeld zo'n stuk romp zijn, naar boven kunnen halen als je een goed onderzoek doet hoe het eruit ziet. Dan zou je een framework kunnen maken, een soort grijper. Wat we dus van vaker gedaan hebben, er komt een hoop engineering, een voorbereiding aan te pas. En dan zou je dus met een, uh, met lichte, lichte kabels naar beneden ja. kunnen om het, uh, om het op te halen. Maar het is ons duidelijk, dat wordt geen makkelijke klus meer vanesse. Hartelijk dank voor uw ja, uitleg. Ja hoor, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Acht minuten voor half tien, je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Eh, Rotterdamse katholieke basisscholen willen een pabo overnemen... zodat de leraren beter opgeleid worden. Dat is een plan van 59 uh, Rotterdamse basisscholen, katholieke basisscholen. En wij praten met Peter Lamers, directeur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Meneer Lamers, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt een uh, pabo voor uzelf, waarom? Nou ja, we hebben hem vroeger ook al gehad, hè. Dus uh, uh, het idee hebben we natuurlijk in de jaren dertig ook al georganiseerd... ...van dat we dachten van, uh, we hebben heel veel basisscholen... ...en eigenlijk willen we dus hele goede leraren. En dat kan het beste als je dus ook zorgt voor dat er een goede opleiding is. En, toen en dan hebben we die opbrek... is er niet? Ja, die opleiding die hebben we toen opgericht. En in het kader van een, een fusieoperatie die in het hbo heeft plaatsgevonden... is die bij Hogeschool Leiden terechtgekomen. De Hogeschool Leiden heeft nu aangegeven dat ze ermee willen stoppen. Uh -huh. En wij denken van... nou, we zien dus dat op een aantal pabo's in deze regio... de taal- en rekentoets naar beneden wordt gebracht. En dat willen wij absoluut niet. Want wij willen de beste leraren voor de klas hebben staan. U, u vertrouwt eigenlijk niet op, op onderwijs dat u niet zelf in handen heeft? Nou, wij... wij, wij, wij... Basisonderwijs is onze core business en als wij zien dat leraren niet uh, op het niveau zijn dat je het eigenlijk voor je, nou, voor, voor je eigen kinderen, voor de klas zou willen hebben, ja. dan vinden wij eigenlijk ook van dat we onze nek moeten uitsteken en uh, moeten gaan voor de kwaliteitsverbetering ja, van die dus, Pabo's. Dus zegt u eigenlijk dat u het, het onderwijs wat u niet zelf verzorgt, dat dat niet goed is? Nee, dat zeg ik niet. Maar ja, ik zeg wel dat, van dat ik een ontwikkeling zie uh, waarvan ik denk van dat, uh, dat, dat, dat is geen juiste ontwikkeling. En de kwaliteit moet echt omhoog uh, van, de, van de leraar in het basisonderwijs. En daarnaast, Rotterdam is ook een, een stad die echt iets ingewikkelder is dan de rest van Nederland. Dus zij hebben ook echt leraren nodig die echt kiezen voor het vak ja. in Rotterdam. Maar, haal toch lachen even meneer Lamers, want u kunt het dus zelf beter. Ja, want wij hebben zes hey. basisscholen. <laughs> en wij weten ontzettend goed um, we uh, hoe een basisschool in Rotterdam in elkaar moet zitten. En wij zien dat um, uh, nou ja, pabo's die onderdeel zijn van een hele grote hogeschool... dat uh, de, de lerarenopleiding daar geen uh, core business is. Wij zien overigens in de rest van Nederland een aantal kleine pabo's... die eigenlijk uitgeroepen zijn tot de beste hbo-opstellingen. En wij geloven dat je in Rotterdam ook een van de beste pabo's van, uh, van Nederland moet hebben. Die wilt u dus hebben. En de leerlingen, nee, de afgestudeerden die daarvan afkomen... De nieuwe leraren, komen die dan alleen bij u te werken? Nee hoor, en wij zijn ook niet van plan om uh, alleen uh, de mensen van uh, de Thomas More aan te stellen. Maar richt u dan wij een tweede stroming... We de beste leraren Ja, maar wilt, richt u dan een tweede stroming PABOS op? Nee, uh, maar wat je dus eigenlijk nu in het beroepsonderwijs wel vaker ziet is van de keuze voor de vakcolleges. Uh, waar er dus in plaats van een, uh, gekozen wordt voor een, uh, een beroepsopleiding die ongeveer voor alles opleidt. Uh, waar uh, bijvoorbeeld de leraaropleiding niet de meest spannende opleiding is, willen we eigenlijk uh, terug naar een, een, een apart college voor een leraar. Uh, waardoor het uh, niet alleen voor toekomstige studenten interessant is om voor de vakcollege te kiezen, maar dat we ook echt mensen krijgen die uh, bewuste keuze maken voor, uh, uh, uh, voor, voor het leraarschap in de grote stad. Oké, okay, nou dan moeten we eventjes naar de staatssecretaris. Want als ik dan de Volkskrant erbij pak, zie ik dat Zelstra zegt dat hij geen voorstander is van zo'n overname. Wat vindt u daarvan? Nou, ik geloof dat uh, de staatssecretaris sowieso een bondgenoot voor ons is uh, in het kader nou, van de politieke. Nou, dat klinkt niet direct door in zijn woorden als hij zegt dat hij geen voorstander is van zo'n overname zoals u die van plan bent. Nou ja, het is natuurlijk een ontwikkeling die nog niet eerder vertoond is. En Hij moet even wennen, is denk ik. Het nu aangegeven van dat, um, um, nou ja, dat dit nog nooit eerder gedaan is. Maar ik, ik herken wel um, um, de inzet van halbe zelfsval op het trein van kwaliteit. En dus u denkt dat dat, wel, u denkt dat dat wel goed komt? Nou, ik, ik geloof echt dat we in heel Nederland uh, het leraarschap op een hoger niveau moeten trekken. En te beginnen in Rotterdam. En uh, als ik als, uh, als schoolbestuur met 60 basisscholen met mijn armen over elkaar blijf zitten, dan komt het zeker niet voor elkaar. Gaat u nog praten met Zelstra? Wij hebben binnenkort een uh, afspraak met de heer Zelstra. Volgens mij donderdag, hè? Wij hebben volgende week een afspraak met de heer Zelstra. Ja, zoiets dachten wij al. We hebben hem even gebeld. Hij wilde nog niet reageren. We zijn erg benieuwd naar dat gesprek. Ja, ik ook. Succes. Dankjewel. En dank dat u ons even wilde uitleggen. Peter Lamers, directeur van de Rotterdamse Vereniging voor uh, Katholiek Onderwijs. Bijna half tien. Toch nog maar even naar Mark Robin Visser. Die loopt op de camping Dijnselburg in Zeist. Moet ontruimd worden van de rechter, want veel seizoenarbeiders. Conclusie, uh, Mark Robin. Um, einde van de camping. En waar moeten die arbeiders naartoe? Ja, dat is de grote vraag. Waar moeten de arbeiders naartoe? Ik heb vanmorgen met de directeur van uh, Otto Workforce gesproken... die voor zijn werknemers, en dat zijn er ongeveer 150 al, andere uh, plannen heeft. Maar er zijn hier ook nog mensen die absoluut niet weten waar ze naartoe moeten. En ik loop hier nu met mijn Poolse woordenboekje even over het terrein. Ik ben bij de receptie en daar hangt hier een, een, een briefje met allemaal uitroeptekens erop. Daar staat Uwaga. Wat does that mean, Uwaga? Attention. Attention, attention, aha. En dan? En wat, wat, wat, wat, wat is het? Zeer? Uh, in vierde, zesde, vierkantja, bij. Onder de controle van de schoonheid van de Wacht even. Zo snel kan ik het allemaal niet opzoeken. Wat, wat is dat in het Engels? Uh, in Engels dat we on, on Wednesday we have the clean control our house. De clean control. De mensen die in het huis Dus al die stakerevenementen worden één keer in de week gecontroleerd, meneer de Zwart. Nou, niet allemaal, maar van Otto uit. wordt. Is dat het nodig? Nee, vaak niet. Maar als, het, uh, soms, als er soms gezegd wordt dat het schoongemaakt worden... dan houden de mensen die uh, geven het wel extra acht op. Ja. Meneer De Zwart Is van uh, camping Ja, over tien dagen is het hier leeg. Ja, dan is het uh, <coughs> gedaan. Ja, dan is het en ook... hoe gaat het dan verder met uw camping? Nou, dat is nog even aankijken hoe we het gaan doen. Uh, ja, we zijn met meerdere dingen bezig, maar ja, dat is nog even afwachten. Ja. U had eigenlijk de boel hier ingericht op seizoensarbeiders, hè? zou je dat zo kunnen zeggen? Nou, in bepaalde mate uh, wel. Maar het is ook goed te doen voor uh, recreatie. Ja. ja. Dat, ja. Uh, dat denk ik wel, ja. Dat, het is op zich ja, het is een uh, bijzondere omgeving. Uh, je zit vlakbij Bos en Duin, een gebied. Uh, u hoopt dat er mensen komen om hier al die caravans die u hier neergezet heeft uh, te vullen. En ja. where are you going? I'm going to Hoogvliet, probably. Ja. Yeah. To Hoogfleet. To, yeah, to, to another caravan. Yeah. No, to to to the new new place. It will new be, place. I, I don't. I think that it it was it isn't be the, the bungalow park. That is not in the bungalow park. Mm, no. With no clean control. Clean control. No. Clean control <laughs> tool. <Yeah. laughs> Overal in Nederland clean control en caravans en recreatieparken en ja duizenden mensen die dus ondergebracht worden op deze manier. Maar de mensen in Zeist die moeten weg. Te doen. Hè? Nee, jammer genoeg niet, nee. We, hadden, we hebben alles geprobeerd, maar het mocht niet Succes bij. met de zaken en een groeten vanaf uh, camping Denzelburg <laughs> in Zeist. Ja, dank je wel. Mark Robin Visser, zelfs hem uitnodigen, dat helpt de camping niet meer. Althans, de seizoensarbeiders die daar tijdelijk wonen. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Morgen zijn we er weer, met de collega's van de KRO heerlijk ruipende zwenkokken, maar Dank je wel. Echt? Ja, dat luisteraars krijgen dat niet mee, maar wij wel. Ja. Goedemorgen. Weet Hai. je nog uit je hoofd hoeveel het kabinet zou gaan bezuinigen? Nee. 18 miljard. 18 miljard. Nou, het worden er geen 18, geen 16, geen 14, oh. geen 12. Niet eens 10 heeft D66 berekend. En Wouter Koolmees is Tweede Kamerlid voor die partij. En hij kan het weten, want hij was ooit chef begrotingszaken bij het ministerie van Financiën. En hij luidt zometeen de noodklok, want die partij maakt zich grote zorgen. Gemeenten zijn verder boos omdat ze geen geld meer krijgen om aan ontwikkelingshulp te doen. Ze hopen nu nog dat de Eerste Kamer de bezuinigingen terugdraait. En Melanie Schultz van Hagen, de minister van de Infrastructuur... is uh, in India en probeert daar heel veel geld voor... het Nederlands bedrijfsleven bij elkaar te schrapen. En zometeen hoort u hoeveel. Dat en weer. In Goedemorgen Nederland... eerst nu het nieuws van half tien. Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij station Hilversum-Noord is een rookontwikkeling ontstaan in een dubbeldekker trein. De machinist heeft de stoptrein van Leiden naar Utrecht stilgezet en alle passagiers moesten de trein uit. Ze moesten zo'n 500 meter lopen om bij het station te komen. Niemand is gewond geraakt. Treinverkeer tussen Hilversum en naar de Bussum ligt stil. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima is begonnen met het betalen van schadevergoeding. Via de plaatselijke overheid krijgen mensen die zijn geëvacueerd geld. Het zijn flinke bedragen. In Abidjan, in die voorkust, is het onduidelijk waar zittend president Bakbo is. Troepen van zijn tegenstander Wattara hebben zijn hoofdkwartier omsingeld... en volgens sommigen ook ingenomen, maar het is onbekend of Bakbo daar nog is. En de politie heeft zeven mannen gearresteerd voor verboden wapenbezit. Ze schoten op een schietbaan in Amersfoort met illegale volautomatische wapens. En de politie zoekt nog uit of die wapens zijn gebruikt voor overvallen of andere misdrijven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Vrij veel vertraging nog op de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 9 kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Utrecht-Veemarkt, 10 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar, 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet bezuinigt veel minder dan beloofd. Niet 18 miljard. Ze halen niet eens de 10, heeft D66 berekend. Gemeenten doen nauwelijks meer aan ontwikkelingssamenwerking. Begrotingsmaatregelen van Europa hebben een averechts effect, zegt een hoogleraar Economie in het ochtendtumeur van Ton Kas. Het is 2,5 over half 10. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Marielle Weers is vanochtend in Amsterdam... In het AMC een ziekenhuis waar artsen in opleiding beter en worden, dankzij een computerspel. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland Niet 18, niet 16, niet 14, niet 12, niet eens 10. Het kabinet bezuinigt veel en veel minder miljarden dan uh, beloofd. Heeft Wouter Koolmees uh, berekend, die is Tweede Kamerlid voor D66... heeft zijn rekenmachine gepakt en komt op een heel laag bedrag uit. Meneer Kolmees, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel? Uiteindelijk is het uh, net iets minder dan 9 miljard wat echt bezuinigd wordt. Nog niet eens 9 miljard? Ja, 8,75. Hoe komt u eraan? Nou, een aantal, het Centraal Planbureau heeft uh, vlak na het regeerakkoord een uh, berekening gemaakt... van uh, de effecten van het regeerakkoord op de overheidsfinanciën. Ja. Daar stond dat bedrag al in. Uh, Bas Jacobs, hoogleraar uh, Economie in Rotterdam, heeft ook nog eens een berekening gemaakt. Die komt ongeveer op hetzelfde bedrag uit. Dus ik uh, voel me wel uh, gesteund door die berekeningen. Dus het kabinet bezuinigt eigenlijk maar de helft van het beloofde bedrag? Ja, ze zeggen steeds dat ze uh, 18 miljard uh, bezuinigen... Uh, uiteindelijk, als je uh, goed gaat kijken, is het maar uh, nieuw beleid, uh, 8,75 miljard. De rest is doorwerking van het vorige kabinet, van balken en de vier, ja. of lastenverzwaring. Dus uh, hogere pensioenpremies, hogere andere, ja, andere premies en belastingen. Ja. U werkt ook ooit op het ministerie van Financiën en was een soort van chefbegrotingszaak, hè? Ja, klopt. Dus u weet precies hoe je dit soort dingen moet berekenen? Ik uh, heb er zeven jaar gewerkt, dus ik heb het een aantal keer gedaan, ja. ja. ja. U ziet niks over het hoofd? Uh, nog uh, heb ik drie berekeningen gezien die allemaal op hetzelfde uitkomen. Ja. Ik heb wel een debat aangevraagd met de minister van Financiën over dit, dit punt. Ja. Dat uh, het is een spoeddebat, maar het moet nog gepland worden. Dus binnenkort uh, gaan we er verder over praten. Dus misschien kan de minister van Financiën me overtuigen, maar nog uh, hou ik het op uh, 8,75 miljard. Hoe komt het eigenlijk dat ze helemaal niet uh, in de buurt komen van die 18 miljard? Nou, uh, wat, wat, ja, het is een beetje technisch om uit te leggen, maar uh, uh, uh, het Centraal Planbureau had voor de verkiezingen een, een, een, een basispad gemaakt... Uh, uh, voor de overheidsfinanciën voor de komende jaren. En daarin was onder andere gerekend met een hogere eigen bijdrage. Een hoger eigen risico voor de zorgkosten. Um, het kabinet heeft dat niet overgenomen. En dat betekent omdat je als je geen hogere eigen bijdrage doet... of geen hoger eigen risico... dat ja. de zorguitgaven sneller stijgen dan verwacht. En dat is nu gebeurd. Dus uh, het probleem zit hem bij de zorg. Het allergrootste probleem voor de overheidsfinanciën zit in de zorg, inderdaad. Dat, dat zien we ook de afgelopen weken weer. Uh, mevrouw Schippers, de minister van Volksgezondheid, heeft weer tegenvallers. Ja. Ook voor volgend jaar uh, ongeveer anderhalf miljard kom misschien nog wat bij, uh, las ik in het Centraal Planbureau Stukken. Ja. Dus dat is echt heel fors. Dat Langs zeg... nu 3.000 euro extra laten betalen mag ook niet van de rechter? Ja, de aow tegemoetkoming in het buitenland mag niet. Uh, uh, de anticumulatie in de ziektewet mag niet van de CDA en PVV. En uh, de VIRA, dus de hoge van Amsterdam naar Rotterdam... kost ook 170 miljoen per jaar wat niet binnenkomt. Ja. Dus dat, het telt wel op. Ja, en er is een meerderheid in de Tweede Kamer die, uh, laten we zeggen... Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, het leven een beetje lastig maakt op dit moment... Ja, dat klopt. En ook, het, dat is het lastige aan deze gedoogconstructie. Uh, uh, Henk Kamp heeft heel veel tegenvallers. Een aantal die ik net noemde, maar ook de kinderopvang... Maar mag tegelijkertijd van de gedoogpartner PVV mag geen uh, bezuinigingen doorvoeren op bijvoorbeeld de WW of op het ontslagrecht. Dus is heel erg uh, uh, ja, bekneld uh, uh, in zijn eigen begroting. Met andere woorden, de terreinen waar je zou kunnen bezuinigen: volksgezondheid en sociale zaken, daar ligt de PVV dwars. Hoe komt het kabinet hier dan uit? Nou ja, dat vind ik ook een, lijkt me ook heel lastig voor de minister van Financiën. Want inderdaad, uh, de andere grote tegenvaller is de zorg. Daar is juist Wilders heeft daar. Uh, uh, Na het regeerakkoord uh, gezegd van nou wij hebben ervoor gezorgd dat er extra geld voor de ouderenzorg beschikbaar is. Dus ja, om daar, dat nu gelijk weer in te gaan nemen, om het om de tegenvaller op te vangen, is denk ik wel heel lastig politiek. Dus, ja, Dan uh, nou, zullen er heel veel mensen zeggen die zijn, uh, zijn die zeggen. Nou mooi, hartstikke fijn. Dan worden wij ook niet zo gekort, dan blijft ons inkomen ook een beetje op peil. Ja, maar dat is een beetje kortzichtig eerlijk gezegd. We weten dat de overheidsfinanciën slecht voorstaan in Nederland, ook voor de lange termijn. Alleen al de komende kabinetsperiode stijgen de AOW en de zorguitgaven met 20 miljard euro per jaar. Dat moet allemaal betaald worden, we willen we de collectieve voorzieningen in stand houden. Dus als je nu niet ingrijpt, als je nu niet structureel hervormt, wat D66 al, al jaren zegt, verhoogt de AOW-leeftijd, grijp in in de gezondheidszorg. Als je dat nu niet doet, schuif je gewoon een rekening door naar de toekomst, dat is onwenselijk. Dus D66, dubbele punt, eh, kabinet, bezuinigen ze een beetje meer. Ja, en hervormen vooral. Uh, ook IMF was vorige week in Nederland. Uh, die heeft ja. een, een rapport geschreven. Die de Hypotheekrenteaftrek ter discussie gesteld. Ja, de AOW-leeftijd, de WW, uh, uh, de uh, rekeningrijden. Hè, om, om, om het land weer in beweging te krijgen. Allemaal onderwerpen die gewoon nu uh, moeten worden uitgevoerd. Dat snel hervormd moet worden om weer uh, ja, te kunnen gaan groeien. En ook te voorkomen dat we een rekening doorschuiven naar de toekomst. Dus, uw oproep aan het kabinet is? gaan nu eens echt hervormen en gaan nu eens echt bezuinigen. En niet uh, stoere praatjes vertellen. En hoeveel moeten ze gaan bezuinigen? Uh, nou ja, laten we maar eens beginnen met die 18 miljard die ze beloofd hebben. En, uh, uh, maar ja, het lijkt mij dus heel lastig dat ze, omdat ze dat gaan realiseren in deze constructie. Want PVV uh, gaat ontzettend dwars liggen uh, in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Dus ik denk niet dat dat gaat lukken. Is daarmee het kabinet eigenlijk al mislukt? Nou, ik... Uh, uh, ja, ik wacht de voorjaarsnoten af van de minister van Financiën. Uh, daar zijn de eerste tegenvallers, maar ook de eerste maatregelen die worden genomen. En ik hoop, dat, ik hoop wel dat het nu doorgezet wordt, want ik vind het zo belangrijk. We hebben dit jaar alweer een tekort van ruim 20 miljard euro. De schuld loopt maar op, ja. en ook de rentebetaling loopt maar op. Dus ik vind wel dat het noodzakelijk is dat het ingegrepen wordt. Ja, ik, ik stel mijn vraag, omdat de belangrijkste opdracht van dit kabinet, dat het zichzelf heeft gesteld, is in ieder geval om die 18 miljard te bezuigen. Ja, dat klopt. En ik, ik heb er dus een hard hoofd in dat het gehaald wordt. Uh, we zijn nu wel heel vroeg, hè? dus de eerste paar maanden van het nieuwe kabinet. Ja. Maar je ziet nu al uh, al die krantenberichten... dat, er, dat al die uh, bezuinigingen die ja, aangekondigd zijn niet gehaald gaan worden. En sterker ja. nog dat er nieuwe tegenvallers zijn. Dus ik, ik hoop dat het, dat het lukt om de overheidsfinanciën onder controle te brengen. Maar ja. ik heb er een hard hoofd in. Goed. Niet 18 miljard, maar u komt eruit op... nog even het ex bedrag. 8,75 miljard. Wouter Koolmees, Kamerlid voor D66. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Bij de zoektocht naar het vak van het Air France toestel dat in juni 2009 in de Atlantische Oceaan stortte zijn lichamen gevonden. Zoals u weet, van de zwarte doos ontbreekt echter nog elk spoor. Is die zwarte doos na twee jaar eigenlijk nog wel bruikbaar? is de vraag voor luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. De zwarte doos is ontworpen om nogal wat narigheid te kunnen doorstaan, onder andere ook grote druk... De cruciale vraag is of u bij de impact op het water, want dat is met vrij grote snelheid gebeurd, intact is gebleven. Als dat het geval is, dan kan die ook tegen die druk in het water. Ja, en die gegevens staan uh, bijna altijd, ook in dit geval vermoed ik, op solid state discs. Dus niet op een harde schijf, maar gewoon op siliconen, zeg maar. En die informatie uh, die is als die doos intact is gebleven, vrijwel zeker nog uh, terug te halen. Uh, in het verleden hebben we ook ongevallen gehad waarbij... De zwarte doos van grote diepte is opgevist. Weliswaar niet na zo'n lange tijd. Maar toch wel na een flink aantal maanden. Een maand of zes, zeven. En die informatie was nog uh, uitstekend leesbaar. Anders het antwoord van Benno Baksteen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. .nl voor uw minuut. Ranking the News. Gaan we nu terug naar Amsterdam. Maria de Weers. Waar we naar kijken is een, uh, eigenlijk een soort kijkdoos. Waarin je. Uh, ja, een rood slangetje ziet lopen, wat een bloedvat voor moet stellen. En daar gaan twee instrumenten naartoe met, een, ja, met een, eigenlijk een, twee klemmetjes waar een clipje uh, een in zit. En de bedoeling is dat we, uh, dat slangetje is dan het bloedvat, dat we dat af kunnen klippen. Als er bijvoorbeeld een bloeding is. Um, en dat oefenen we hier. En als het misgaat, zie je dan ook het bloed uh, van het scherm afspatten? Nou, dat, dan zie je inderdaad dat het scherm wordt rood uh, als teken en het, en het vaatje dat knapt. Uh, als teken van het feit dat het bloedvat uh, um, geknapt is. Ja. Maar bij jou gaat het allemaal goed, hè Matthijs? Nou, dat, uh, dat is wel de bedoeling. Ja, yeah, absoluut. Uh, want je, ik zag net op het scherm dat je de, de, deze module gehaald hebt. Ja. Uh, was het moeilijk? Nou ja, zeker als je dit voor de allereerste keer doet, dan is, dat, dan is dat iets wat je moet oefenen. En dat is precies ook de bedoeling natuurlijk van wat we doen. Uh, dat, je, uh, dat je dit eerst op de computer oefent. Uh, voordat je dat ook daadwerkelijk in mensen doet. Dus, uh... En er zit nog een stap tussen. Dat ja, zijn klopt. levende varkens. Ja. Je uh, de volgende stap is dat je de verrichtingen eerst oefent uh, in, het, in het diermodel. In dit geval uh, varkens. Um, voordat uh, we de stap naar de mensen nemen. Ja. En dat heb je ook al gedaan? Klopt. Toevallig ja. deze week vertelde je. Ja, vorige week. Inderdaad. Ging dat nou makkelijker doordat je het al een keer had geprobeerd? Um, ja, nou, je, je hebt de vaardigheid van de, de instrumenten heb je wat meer uh, in je vingers. Uh, en dat zorgt ervoor dat je uh, uh, ja, in het diermodel wat meer ervaring hebt. En het uh, daarmee makkelijker wordt, absoluut. Want het is heel grappig. Uh, in, in, het zijn een soort uh, schaartjes op, op lange palen. En die zijn dan weer verbonden met een, uh, een instrumentje waarop Cimendo staat. En daarachter is een beeldscherm. Het ziet er heel grappig uit. Maar het is natuurlijk niet alleen grappig, het is vooral heel erg nuttig. Professor uh, Willem Demelman, hoogleraar minimaal invasieve chirurgie hier in het AMC... Want het ziet er leuk uit, maar het is vooral nuttig, hè? Ja, het is absoluut uh, nuttig. Ja, we zijn de, de laatste jaren gaan we een beetje af van uh, direct starten op, uh, op mensen om uh, dingen te leren. en We proberen zoveel mogelijk uh, eigenlijk via comp computersimulatie of op, uh, of op dieren... de eerste vaardigheden aan te leren. alvorens uh, de assistent in opleiding samen met een ervaringschirurg uh, op mensen gaan, gaan opereren. En we hopen daardoor natuurlijk dat het... Uh, makkelijker en beter gaat en dat er minder problemen zijn als we in de, in de mens opereren. Want een van de redenen is dat er hier zoveel mee wordt geëxperimenteerd... is dat ook de, uh, de, de inspectie voor de volksgezondheid heeft gezegd... eigenlijk moeten alle artsen in opleiding, voordat ze in de mens uh, gaan snijden op deze manier... al aantoonbaar hebben uh, geoefend. En dat was het probleem altijd. Hè? Ja, De inspectie voor volksgezondheid die wil graag dat we uh, als chirurgen een duidelijk curriculum laten zien... Dus een stappenplan voor een assistent in opleiding om uh, tot een bepaalde ervaring en kundigheid te komen. En uh, uh, een daarvan is dus uh, computersimulatie. En door de toenemende technologie en ook uh, wat we allemaal met, uh, in de gamingindustrie kunnen doen, uh, komen er steeds meer betere en goedkopere uh, computersimulatoren op de markt. Waarbij onze assistenten op een veilige manier hun eerste vaardigheden kunnen aanleren. En dat is een grote, grote vooruitgang. Hoeveel jaar zit u al in het vak? Uh, ik ben zelf nu 15 jaar chirurg. Dan is er ook wel het een en ander veranderd, denk ik. Dan is er absoluut uh, heel veel veranderd. En uh, deze simulatoren, daar ben ik uh, nooit mee opgeleid. Dus ik heb het allemaal in de zogenaamde meestergezelssituatie moeten aanleren. En uh, waarbij je dus eigenlijk direct op de mensen gaat opereren... onder begeleiding van een ervaren chirurg. Dus dan moet je je basale vaardigheden ook al eigenlijk in de mens gaan oefenen. Terwijl onze assistenten op dit moment, in de moderne tijd al die basale vaardigheden eerst op de computer kunnen oefenen... en dan vervolgens op varkens. Dus wow. dat is een enorme vooruitgang. Wat voor soort operaties wordt dit gebruikt? Nou, tegenwoordig uh, worden de kijkoperaties toegepast... bij uh, het uithalen van de halblaas, het uithalen van de blindedarm, darm, cuz Mensen die overgewicht hebben, wordt, uh, worden met de kijkoperatie geopereerd. Slokdarmresecties. Uh, dus als we, als we kijken naar de toekomst, dan verwacht ik dat zo'n 60% van alle buikoperaties dat die minimaal invasief met de kijkoperatie gaan gebeuren. En hier zijn ze bij het AMC in ieder geval helemaal klaar voor. De Absoluut. artsen van de toekomst. Maar de aangekondigde de laatste woorden van Marielle Beers. Straks begrotingsmaatregelen in Europa werken niet... zegt een hoogleraar internationale economie. Eerst u het goede nieuws. Positive News Network. Erik. Erik Riemens, u heeft een heel bijzondere hobby. U doet aan indoor vliegeren. Indoor vliegeren dus. Uh, ja, ja dat, uh, dat doe ik. En in ieder geval in de winterperiode... Uh, of zeg maar mindere dagen... Uh, dan uh, doen we aan indoor vliegeren. En zeg maar in de echte zomerperiode... dan uh, gaan, we met, uh, ja, gaan we met de vlieger naar buiten. Ja... Uh, ja, uh, en als er nou eens een dag is dat, het, uh, dat er heel weinig wind staat of geen wind, dan kan je ja, dan kunnen we eigenlijk weer, uh, toch weer vliegen. Dus dan we uh, dan de speciale indoorvliegers Oh, dan kunt u buiten vliegen met die indoorvliegers. Juist. Ik laat het even bezinken hoor. Uh, hoe reageren de meeste mensen als u zegt dat u aan indoorvliegeren doet? Uh, de meeste mensen die zijn toch verbaasd. Oké. Okay. Die, uh, ja, die, die begrijpen. Of althans, ja, ze, ze kennen eigenlijk. Uh, ja, het, uh, het systeem niet. Of van: Goh, hoe, uh, hoe doe je dat? Het is ook altijd uh, de eerste vraag die gesteld wordt: Van. Uh, goh, zet je de hele zaal vol met, uh, met. met ventilatoren. Maar hoe gaat zoiets dan? Met hele grote ventilatoren of zo? Uh, ja, nee, die, die hebben we echt niet nodig. Want. In feite krijgen we dan zelfs uh, een valse wind. En dat kunnen we helemaal niet gebruiken, want dan uh, lukt het indoor uh, niet goed. En uh, als je dan uitlegt van nou dat doe je met, uh, met behulp van uh, lopen, dan uh, krijg je ook meestal nog de vraag van: uh, goh, moet je dan echt gaan rennen? Uh, nou, dat, uh, dat is niet de bedoeling. Het is. Uh, helemaal niet uh, te denken aan een hardloopwedstrijd. Het uh, zou ook een heel raar gezegd zijn in de zaal. Ja. Maar het is gewoon ja, uh, de, de vlieger in, uh, in beweging houden. Uh, door uh, op het juiste moment een, uh, een, een impulsieve trekbeweging uh, te maken. En uh, ja, als het ware zachtjes uh, achteruit stappen. Oké, okay, ja. dus het is een kwestie van op het juiste moment... een impulsieve trekbeweging te maken. Ja. Nou, uh, had u ook een uh, grote manifestatie indoor vliegeren uh, georganiseerd... dit weekend in het sportcentrum De Vliegende Vaart in Terneuzen. Maar die is eigenlijk uh, mislukt vanwege het mooie weer buiten, hè? Ja. Uh, kon niet buiten vliegeren. Uh, nee... Uh... Uh, in ieder geval er stond, uh, er stond in ieder geval ja, buiten te veel wind om met die uh, indoor uh, vliegers uh, te gaan vliegen. Het is eigenlijk zeg maar, ook ja, door uh, ja, een vorm van publieke onbekendheid is, uh, is de groep die, uh, die ja, zeg maar, uh, zich bezighoudt met uh, indoor vliegen is, is eigenlijk vrij klein. Want dan spreek je zeg maar uit, vanuit Nederland uh, over bijvoorbeeld uh, ja, bijna maximaal iets van 15 man. En uh, dat is dan verdeeld over heel Nederland. Dus eigenlijk uh, ja, ben je altijd uh, toch maar met een kleine, kleine groep bezig. Brenger van het goede nieuws was Sander Bartling. Kent u dit nog? Les hey, gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs. Meer dan 500.000 keer bekeken op YouTube. Georges Brassens is dat. Dit is wat de huidige generatie ervan heeft gemaakt. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs. Sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est Pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites cœurs bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain. Du papier bleu d'azur. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher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 La Sainte Famille, machin, croise sur son chemin de de ses mal appris. Elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les banques publiques, banques publiques. En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des « jeux t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand les mois auront passé Quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues Sur un de ces fameux bancs Qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour Les amoureux qui se bécotent sur les banques publiques Banques publiques, banques publiques En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les banques publiques Banques publiques, banques publiques En se disant des tels pathétiques ont des petites gommes bien sympathiques Romain Didier in de voetsporen van Georges Brassens, les, amur, les Amoureux des banques publiques. Zo heet het nummer. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. De Europese maatregelen om de begrotingsdiscipline van bijvoorbeeld Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal te verbeteren... hebben een averechts effect, stelt hoogleraar Paul de Grauwe. En die is hoogleraar Internationale Economie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Meneer de Grauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo werkt het averechts? Averechts in de zin van, um, dat wekt onvoldoende vertrouwen. Hè? Uh, dus uh, wat we nodig hebben is inderdaad een, een, een fonds dat door voldoende middelen beschikt. Uh, en dat aan de landen ook uh, liquiditeiten, geld is verschaft. Uh, ja. Zodanig dat ze uh, kunnen groeien, want uh, nu is uh, onvoldoende. Er worden ook heel restrictieve maatregelen opgelegd... met het gevolg dat die landen in een vicieuze cirkel zitten... met uh, saneringsprogramma's die de groei ja. naar beneden halen... en die dus het tekort niet wegwerken. Ja, hadden ze maar beter op de centen moeten passen... en ons niet met z'n allen moeten voorliegen. Ja, ze hebben niet allemaal gelogen. Hè? Dus maar de Grieken over, wel? <coughs> over de Grieken, hè? dus uh, dat ja. is inderdaad een groot probleem. Dus Grie Griekenland zou ik als een apart geval beschouwen... maar. De, de Ieren kun je niet zeggen dat die gelogen hebben, hè. dus uh, nee. um, die hebben natuurlijk een heel ander probleem gekend. Daar is een, een, een zeepbel ontstaan in de immobiliemarkt, waar dus ook um, Duitse, Nederlandse en Belgische banken van geprofiteerd hebben. Ja. Hè. Dus uh, die zaten daar volop in en dat is nu in elkaar gestort en, en ja, dat is daar het probleem. Hè. Maar goed, nou hebben de Europese minister van Financiën hebben uh, bij elkaar gezeten en bedacht... we gaan een noodpot maken en die is alsmaar gegroeid en gegroeid en gegroeid. en dus ik geloof dat er nu zelfs geen bodem meer in zit voor uh, uh, noodgevallen, zal ik maar zeggen. Uh, is dat dan ook geen goede maatregel? Ja, dus zo'n noodfonds was natuurlijk noodzakelijk en, en, en dus landen zoals Griekenland en vooral Ierland hebben daar kunnen van profiteren, ja. um, maar goed, er was sprake op een bepaald moment om, om dat te verruimen en uh, tijdelijk noodfonds, hè, dat, dat is nog altijd heel onzeker omdat we Finnen daar nu tegen zijn en en dus dat creëert natuurlijk grote onzekerheid. Ja, maar goed, een, uh, een, laten we zeggen, een voorwaarde voor, die, voor dat noodfonds is... dat uh, Europa uh, meer en harder kan ingrijpen in de begrotingsdiscipline van die landen. Want met name de noordelijke landen in Europa zijn echt niet van plan... om elke, elke keer maar de portemonnee te trekken. Ja, natuurlijk, maar, maar dus... Uh... Uh, we moeten vermijden dat we landen in een vicieuze cirkel duwen. Huh? Dus neem Ierland bijvoorbeeld. Uh, die zijn dan aan het derde austeriteitsprogramma. Waarbij dat ze de wetten van het uh, personeel van, van ambtenaren... verminderen met 15% de groei stijgt in elkaar. Het tekort gaat nu weg. Huh? Dus ze moeten opnieuw weer beginnen. Dus dat we, we duwen ze in, in een put waar ze niet uit geraken. Dus dat is niet verstandig. Nee, Wat zou wel verstandig zijn dan... Wel, ik denk dat, dat je ze tijd moet geven, uh, dat je ze middelen moet geven um, die uh, niet punitief zijn. Dus uh, Ierland, we hebben, die, we hebben krediet toegestaan aan Ierland. Maar we, we eisen 6% op. Ik denk dat dat veel te veel is. Dat maakt het alleen maar moeilijker voor die landen om eruit te geraken. Maar er is zodanig veel wantrouwen vandaag. Dus de, dat het gevolg is dat we steeds strengere maatregelen opleggen... Op met het gevolg dat die landen daar niet uit geraken. Ja. Maar goed, is het werkelijke probleem... daar hebben we het al vaker over gehad, ook in deze uitzending... niet dat we gewoon geen Europese regering hebben. We hebben niet één Europese minister van Economische Zaken, van Financiën... en niet een Europese president. Niemand die, laten we zeggen... Uh alles op één lijn krijgt. En dan krijg je toch dit soort dingen, of niet? Ja, dat is zeker de kern van het probleem. We hebben dus geen politieke unie. En, en zo'n muntunie kan eigenlijk maar bestaan... als er ook een politieke unie is. Een duidelijke een regering die, die een, een beleid kan voeren. Uh, een, een fonds, een, een solidariteitsfonds... die toelaat om elkaar te helpen. Zij het natuurlijk voorwaardelijk, hè? Dus, maar... Maar dus het, het, het gebrek aan al die dingen maakt het natuurlijk bijzonder moeilijk om, om dat op te lossen. Ja. Tot slot, de situatie van de Portugezen is nu ook buitengewoon beroerd geworden. Ja. Uh, waar gaat dit allemaal toe leiden met het oog op de euro? Omdat u eerder in deze uitzending wel eens hebt gezegd: Nou, ik zie die euro nog wel een keer stranden. Wel, de euro merkwaardig genoeg. Um, is, is op een heel hoog niveau ten aanzien van de dollar. Dat is, uh, een, een, dat is een puzzel die ik zelf niet goed begrijp. Hè. De, de, de euro is de laatste tijd gestegen ten aanzien van de dollar, ondanks al die perikelen. Ja. En dat is ook eigenlijk geen goed nieuws, hè? want een te dure euro, en de euro vandaag is te duur in de markt, um, heeft tot gevolg dat veel van die landen het nog moeilijker hebben om uit de miserie te geraken. Ja, slecht voor de export namelijk. Ja, precies. Hè. Dus ja. Uh, de concurrentiepositie van veel van die landen wordt daardoor ondermijnd. Goed, geef de landen in de problemen een beetje meer lucht in plaats van dat je ze de strot dicht knijpt, zo, zal ik maar zeggen. Dat is de kern van uw boodschap, hè? Dat is het, ja. We moeten ze niet verstikken, hè. anders geraken ze er niet uit. Paul de Gouwen, hoogleraar internationale economie aan de KU De Leuven. Hartelijk dank. Graag ja, gedaan. Straks, dames en heren, wat doet Melanie van Hagen... Uh, uh, Schulds van Hagen, de minister van uh, um, Infrastructuur en Milieu... eigenlijk precies in India. En het ochtenthumeur van Tom Kas in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar de reclame en het nieuws van 10 uur. Gelezen vandaag, zoals de hele ochtend al door. Jan van der Putten, tot zo. Ging nou uitleggen waarom je zo asociaal bezuinigt. Ja, u noemt het asociaal, u moet dat anders zien. Prem de op weg naar het nieuws. Wij willen gewoon uh, de actie en wij willen beginnen. We staan te trappelen. Op zoek naar de bron. Hallo, wie mag ik wat vragen? De wereld op uw stoep. Nou, Prem, luister eens. De beste ideeën ontstaan achter een glas wijn. Ja, maar jij bent een meisje. Meisjes zijn altijd slimmer, toch? Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's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 Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50 in de bebouwde kom. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Zeg, schat, wanneer ga je eindelijk beginnen met schilderen? Ik? Huh? Dankzij slim schilderonderhoud van Planbeelding hoef ik nooit meer zelf te laden op. En dat voor maar een paar tientjes per maand. Oh, kijk op planbeelding.nl. Maakt de huidige spaarrent u chagrijnig? En verwacht u van de beurs nog maar weinig? Kijk dan eens naar een nieuwe serie RBS-AEX-obligaties. Zelfs als de AEX zakt tot 200 punten, kunt u jaarlijks 5% ontvangen. Met terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum. Beleggen in RBS-AEX-obligaties. Ga voor meer informatie en het prospectus naar rbs.nl of vraag ernaar bij uw bank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.